12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Twee doden bij helikopterongeluk in Londen. PVDA verzilvert minder van het verkiezingsprogramma dan de VVD. En koers SNS gedaald na slecht nieuws uit Brussel. Er is veel zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen aan zee is kans op wat sneeuw. En de middagtemperatuur 0 tot min 4 graden. Vannacht in sneeuwgebieden, strenge vorst... en ook morgen veel zon in het noorden wat bewolking... en het blijft een paar graden vriezen. Bij het helikopterongeluk in de Londense wijk Vauxhall zijn twee mensen omgekomen. De helikopter raakte even vlak na negenen Nederlandse tijd... een bouwkraan en stortte neer. Een ooggetuige vertelt tegen de BBC dat hij net naar die toren keek... die gebouwd wordt aan de oever van de Theems... waar die hijskraan naast stond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 Een flits, de helikopter stortte naar beneden... explodeerde een enorme hoeveelheid rook. Correspondent Anne Samen in Londen. Is dat vuur wat we op de televisie zagen, is dat inmiddels geblust?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 Ja, twee doden inderdaad zijn er gerapporteerd. Wie dat zijn, dat is nog niet bekend. Wel heeft de brandweer laten weten dat een van die doden... een inzittende was van de helikopter. Of het de piloot was, dat kon hij niet zeggen. Verder werden er in eerste instantie twee mensen gewond... naar het ziekenhuis gebracht. Een daarvan zou uit een brandende auto gered zijn. Inmiddels is het aantal doden, of gewonden sorry, opgelopen naar negen... waarvan één kritisch gewond in het ziekenhuis ligt.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 En wat die helikopter daar deed, wat dat was voor een helikopter, dat is ook nog niet duidelijk. Nee, nee dat, uh, dat kunnen ze nog niet zeggen. Het is een merkwaardig incident daar in Londen. Anne Sane, dankjewel. Door de strenge vorst verliep het treinverkeer in vooral Noord-Brabant vanmorgen behoorlijk chaotisch. Zijn en wisselstoringen en reizigers liepen enorme vertragingen op. Stan Hoen van de NS, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het op dit moment? Uh, rustig. Uh, zeker ten opzichte van de situatie van vanochtend. Want we hadden in Brabant, zoals u net al zei, een behoorlijke verstoring. Ja, en uh, ik begrijp dat er nog op een lokale lijn gelden Beest, uh, wat een, pro een probleem is. Ja, maar daar gaat u niet over, Ja, dat is het dan ook. Ja, ja. ja, ja. Uh, wacht, hoe hoe kwam het nou eigenlijk vanmorgen? Die chaos in Brabant? Een tweetal wissel. Eentje bij Boksel om precies te zijn en de ander bij Breda. En, nou, en dan is op dat moment zo ongeveer heel midden- en west-Brabant uh, ja, verstoken van treinverkeer. En dat gebeurde er. Als dus dat gebeurt in de ochtendspits heb je een probleem. Want het zijn, natuurlijk, gaat natuurlijk steeds over veel mensen. Mensen hadden toch allemaal een vertraging van een half uur tot een uur... Het uh, goede aan de andere kant was dat omdat we die aangepaste dienstregeling rijden... we zoveel lucht in de dienstregeling hadden... dat de, uh, de, de storingsploegen er snel bij konden... waardoor het binnen de prognose tijd nog werd hersteld. Dat is dan wel nou ja, een, een, een druppel op een gloeiende plaats, zou ik maar zeggen. Maar het is wel in ieder geval goed te zien dat het snel hersteld kon worden. En elders in het land allemaal vlekkeloos? Uh, op dit moment wel, ja hoor. Nou. Ja. <laughs> en wat zijn de verwachtingen? Is er al iets te zeggen over de avondspits? Nee. Nee, we kijken van uur tot uur. Smiddags dus om vier uur horen we wat gaan we de dag daarna doen. Dus dat geldt ook voor vandaag. Op het moment dat we dan ook naar onze treinreizigers die dienstregeling communiceren, dan blijven we daar ook bij. Die passen we dan niet meer aan. En dat gaan we ook vandaag doen. Vier uur half vijf vertellen hoe de dag van morgen eruit gaat zien. Uh, en we realiseren ons iedere keer opnieuw dat we kwetsbaar blijven als systeem. Dat geldt niet alleen op de weg in de luchtvaart, maar ook bij ons op het spoor. Ik dank u wel. Stan Hoen van de NS. Het aandeel van bankenverzekeraar SNS Reaal gaat op de Amsterdamse beurs hard onderuit. De koers stond in de loop van de ochtend even meer dan 10 procent lager. Want beleggers maken zich flinke zorgen over een oplossing voor SNS, die probleembank. Vanmorgen werd bekend dat Brussel niet toestaat dat ABN AMRO en ING SNS Reaal helpen. Die banken hebben zelf staatssteun gekregen en dan zitten ze met allerlei beperkingen. Zo mogen banken geen overnames doen of instappen in risicovolle projecten. Het ministerie van Financiën heeft onderhandeld met de Europese Commissie... over de mogelijkheden van een zogeheten bad bank... waarin de vastgoedproblemen van SNS in ondergebracht zouden kunnen worden. En andere banken zouden voor een deel het benodigde kapitaal... voor die bank moeten aanleveren. SNS Reaal zit in grote problemen... moet binnen enkele weken met een oplossing komen. In 2008 kreeg SNS Reaal 750 miljoen euro staatsteun. En dat bedrag, plus een boete... Moet aan het eind van dit jaar zijn terugbetaald. Maar het lijkt erop dat de bank dat niet gaat redden, want SNS maakt enorme verliezen op vastgoedprojecten. En de bank is daardoor niet in staat om die staatssteun terug te betalen. En ze hebben ook vrij kleine financiële buffers. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het CPB, het Centraal Planbureau, dat slaat de plank mis. Dat vindt de Partij van de Arbeid in een uh, op het net verschenen CPB-rapport. Dat planbureau concludeert daarin dat de VVD... veel meer van haar programmapunten in het regeerakkoord heeft weten te fietsen... dan de PvdA. Maar volgens de PvdA klopt dat niet, zegt Kamerlid Henk Nijboer. Ik heb het CPB-rapport uh, gelezen. En een uh, formatie is natuurlijk meer dan een optelsom van maatregelen. En het gaat ook helemaal niet over... Uh, winnen of verliezen. Ze Zo zou ik informatie ook helemaal niet willen zien. In totaal vind ik dat we met dit akkoord sterker en socialer uit de crisis komen. En dat is voor ons de kern. Maar toch, het CPB zegt, als je naar het regeerakkoord kijkt... 77 procent... VVD-maatregelen uit het VVD-programma, 42% uit het PvdA-programma. Dan is het toch klaar? Elke maatregel heeft het CPB een gewicht aangehangen. Hè. Dat is op zichzelf al knap. Nog los van nou, eerlijk, delen waar moeilijke gewichten. De immateriële kinderpardon, wat we hebben binnen gehad. Uh, wat uh, niet, uh, niet is uh, gewogen. Maar uh, in die financiële zin wordt bijvoorbeeld de zorgtoeslag, die wou wij. Uh, wij wou een in inkomensafhankelijke zorgpremie. Er is veel discussie over geweest hè, dat we dat niet hebben, dat we ontzettend zwaar uh, meegewogen. En eigenlijk bepaalt dat het hele. Beeld. Terwijl ja, het eerlijk delen is echt overeind gebleven. We doen dat nu op een andere manier, hè, via de belastingen. Uh, nou, sommigen vinden dat zelfs een betere manier. Dus ik denk echt, ja, als je dat niet meeweegt, dan, uh, dan krijg je zulke cijfers. Maar ik, nogmaals, ik vind echt dat je een regeerakkoord niet in winnaars en verliezers... zeker niet in deze tijden. Het gaat erom dat we uh, nu een kabinet hebben dat stabiel, uh, verantwoord... en eerlijk uh, de crisis te lijf gaat. En ik denk dat dat is wat uh, Nederland nodig heeft. Als ik u zo goed begrijp, dan is het gewoon een waardeloos rapport van het CPB. Ik ga uh, geen oordelen geven over uh, CPB-rapporten. In, uh, in die zin, het CPB is een onafhankelijk instituut. Ik vind wel als politicus dat, uh, ja, dat je niet maatregelen. dat een regeerakkoord echt meer is. en politiek ook meer is dan een som van uh, opgetelde maatregelen. Dat gaat om hoe je. Een crisis te lijf gaat in deze, en dat is moeilijk genoeg, dat is ook pijnlijk genoeg nu. Uh, en dat gaat wat ons betreft om overheidsfinanciën op orde, voor de VVD belangrijk, maar ook voor de PvdA belangrijk. Uh, dat we op een eerlijke manier doen en ook vooruitgang blijven creëren, zodat we in de toekomst ook een goede economie hebben. Nou ja, daar kunnen beide partijen denk ik uh, heel goed mee leven. Zeg eens eerlijk, baalt u er niet toch een beetje van, van dat rapport? Nee hoor, ik vind het CPB is vrij, is onafhankelijk en mag publiceren wat het wil. Uh, dus daar heb ik verder geen oordeel over. Kamerlid Nijboer van de PvdA, hij is niet blij. Hij was wel in gesprek met verslaggever Wilco Boom. IT-bedrijf CGI, dat heette vroeger Logica, wil de lonen van medewerkers flexibiliseren. En er moet ook een groter deel van het loon afhankelijker worden van de prestatie. Dat zegt de nieuwe topman, Ron de Bos, tegen het Financiële Dagblad. Eerder maakt automatiseerde Capgemini bekend de lonen van vooral oudere werknemers te willen verlagen. Bedrijven als CGI en Capgemini hebben last van de crisis... doordat veel klanten bezuinigen op ICT-diensten. IT-diensten. Steeds meer mensen werken langer door. Vorig jaar was 42 van de mensen die met pensioen gingen 65 jaar of ouder. En dat is veel meer dan in 2011, het CBS. Dat jaar was 30 van de werknemers 65 plus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 Een sneeuwval heeft de politie in Rotterdam en in Voorburg geholpen bij het werk. In Rotterdam leidden voetsporen in de sneeuw naar een koperdief. En in Voorburg ontdekte de politie een hennepkwekerij. Want er lag helemaal geen sneeuw op het dak. Er was allemaal weggesmolten. Op alle aangrenzende panden lag wel sneeuw. In het huis was een hennepkwekerij met 100 planten en 180 stekjes. Twee bewoners in Voorburg zijn aangehouden. Sport. Het is de derde dag van de Open Australische tenniskampioenschappen in Melbourne. En het zit er daar bijna op. Andere kant van de wereld. Zo gaat dat. Aangeschoven tenniscommentator Jan Rolfs. Jan, uh, Sharapova heeft gespeeld. Venus Williams. Ze hebben de derde ronde bereikt. Wie was het beste volgens jou? Nou, Sharapova, die won met 6-0, 6-0 van Misaki Doi. De Japanse, maar het verhaal, het noemen ze dan dubbel bagel. Hè? Als je het met 6-0, 6-0 wint in het tennis. En dat had ze ook al gedaan in de eerste ronde. Dus ze heeft nog geen game ingeleverd. En dat is sinds 85 niet meer gebeurd bij een Grand Slam. Toen was het Wendy Turnbull, een Australische... die twee keer een partij achter elkaar met 6-0, 6-0. Dus twee keer een dubbel bagel won. Maar imponerend, Sharapova. Heel weinig fouten. voor hen draaide goed, servers draaiden goed... een VG Partij dus. En dan Zo. ja, Venus Williams, je, je noemde hmm. haar al. Uh, leidt dus aan het syndroom van Scheugeren, is dus, is dus ziek, maar dan gaat ze dus heel zorgvuldig eigenlijk mee om. In het, in het topsportbedrijf is als 25e geplaatst... en speelde een hele degelijke partij tegen Alizé Cornet... de Française, nummer 41 van de wereld. Twee keer 6-3. Dus dat wordt een hele mooie partij in de derde ronde... tussen Maria Sharapova en Venus Williams. Nou dachten wij, alle Nederlanders zijn er inmiddels uit... maar de dames zijn aan het dubbele. de heren ook. Eerst even ja. de dames, Rus en Bertens. Ja, Hoe ja Rus is dat en Bertens, ja, Allebei met een verschillende... Uh, Dubbelpartner, uh, Dat is niet goed gegaan. Dus um, de dames liggen er nu echt helemaal uit in Australië. Dus ook verloren in het dubbelspel. Hè, vandaag ook de eerste Nederlands loze uh, dag in Australië. In het enkelspel. Maar goed, de dames hebben dus verloren in het dubbel. En um, nog wel hoop voor de heren. Haas ja. en Zeisling door in het dubbel. Mooie partij tegen uh, Meijer de Argentijn en Ramos de Spanja. Drie tiebreaks. Derde set dus in de tiebreak naar Haas en Zeisling. Uh, eens even kijken hoor. Djokovic zie ik hier uh, voor mijn neus tegen. Wie speelt hij nou? Hij speelt tegen Ryan Harrison, een Amerikaan. En ze speelden ook al op Wimbledon tegen elkaar in de tweede ronde. Toen won Djokovic makkelijk in drie sets... En nu heeft Djokovic de eerste gewonnen. 6-1, tweede 6-2 tegen Harrison. Harrison speelt goed, maar komt er niet aan te pas. Komt wel een beetje terug in de derde set. 4-3 voor Djokovic. Maar ik denk dat uh, de winnaar van vorig jaar het makkelijk gaat redden. Vanavond in Melbourne, Melbourne want het is daar avond. Oké, okay, Jan Rolfs, dankjewel. je We gaan eens even kijken of er verkeer is. Ja hoor, John Bakker. Daar is hij bij de anw Ja, met files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A67, vanuit Venlo naar Eindhoven... bij Geldrop nog 9 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Een vertraging bij de spoorwegen, want tussen Geldermalsen en Beest... rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een wisselstoring. En de vertraging is meer dan een uur. 13 over 12, hoofdpunten van het nieuws. Bij een helikopterongeluk midden in Londen zijn twee mensen omgekomen. Dat toestel vloog tegen een hijskraan bij een torenflat. De koers van het aandeel SNS is gedaald. Nu ABN AMRO en ING de bank niet mogen helpen. Van Brussel mag dat niet. En flink wat meer mensen gaan na hun 65ste met pensioen. Einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch van de NCRV.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 Goedemiddag allemaal. Panorama bestaat 100 jaar. We bellen zometeen even met de huidige hoofdredacteur Frans Lomans... in het mediaforum Forum-programma-maker Aad van Heuvel... en echte Jan Heemskerk ooit ook hoofdredacteur van de Playboy, hè, Jan? Ja, niet van het Panorama, maar dat was mijn vader. Daarover later meer. Maar heb jij, jij was het toch zelf ook, of niet? Nee, nee, nee Playboy oh. wel, maar dat, dat deed, dan moet je de diepere geschiedenis in. Mijn vader heeft in de jaren 70 zeventig uh, is, is nog een jaar of wat... Uh, werkzaam geweest. Een mooie jaar. ik vertel eens straks anders ja, ja, over. Ja, we, we komen er zo op terug. Uh, tegenwoordig trouwens directeur bij FHM, Jan Heemskerk. Het gaat uh, onder meer over de dunne scheidslijn... tussen een journalistiek onderwerp en reclame... zoals gisteren bijvoorbeeld in De Wereld Draait Door viel zelfs Matthijs van Nieuwkerk en Claudia de Breij, de tafeldame... op dat een gesprek over familiebedrijven... een beetje op een reclamespot begon te lijken. En Diamanten is ook op de lange termijn natuurlijk prima geldbelegging. Het is niet zo'n geldbelegging als goud is. Maar in het verleden is gebleken... dat. Reclame. Het is net een van is het te doen. In de Nationale Nieuwsquiz, Gerard Kortier die komt uit Haaksberg... en allerlei extra informatie over dit programma is te vinden... via onze Facebookpagina, dus die kunt u gewoon opzoeken. Dit is Radio 1. Lunch... We beginnen met het medianieuws van vandaag. De boete die de NOS moet betalen voor het in beeld brengen van het logo... van de sponsor Bingo Loterij in uitzendingen van Studio Sport blijft staan. De rechtbank in Amsterdam vindt dat het commissariaat voor de media... in 2008 terecht een boete heeft uitgedeeld aan de NOS voor sluikreclame. Wel is het bedrag verlaagd van 60.000 naar 30.000 euro... Het logo van de Sponsor Bingo Loterij was te zien... bij het in beeld brengen van de stand van voetbalwedstrijden. Directeur Jan de Jong van de NOS is even aangeschoven. Uh, Jan, jullie zijn meerdere malen in beroep gegaan. Waarom dacht je dat dit, uh, dat dit mocht? Nou, Laat ik uh, vooropstellen dat wij altijd het verwijt krijgen van alle sportbonden... dat wij roomscher dan de pauw zijn. En dat wij juist nooit meewerken aan welke reclameuiting dan ook. Ik roep graag even in herinnering dat van 2005 tot 2008 de rechten van de eredivisie niet te zien waren bij de NOS... maar bij Talpa. En toen was de uitzending eigenlijk vergeven met allerlei commerciële uitingen... en waren er door de eredivisie sponsorafspraken gemaakt met uh, deze firma. Uh, toen de rechten terugkwamen bij ons is dat enorm teruggeschroefd... maar was er op basis van een artikel in de Mediawet de mogelijkheid om een sponsoruiting in beeld te laten zien... Uh, wat ook overigens bij andere sporten gebeurt. Dus bij uitslagen zie je wel eens uh, een sponsornaam staat. Dat mag ook. Dus uh, wij dachten dat er grond was dat je dat mocht laten zien. Uh, en dat is vervolgens een enorme juridische uh, strijd geworden. Waar wij in ieder geval blij mee zijn... is dat het voor vijf jaar na dato... Uh, in ieder geval bereid is om de prijs te halveren. En dat men wel duidelijk heeft dat er vanuit de NOS geen enkele intentie was... Ja om reclame te maken voor welke firma dan ook. Want, want voor de goede orde, dat, uh, de, de sportuitzendingen worden soms gebilboord, heet dat. Hè? Dus voor, uh, af en na de tijd uh, zie je dan uh, ook de sponsorbingo-loterij. Ja. Dat mag gewoon. Ja. Maar nu ging het om een, een kaart in beeld met de stand erop... en daar stond dan ergens bovenin uh, het logo van die, van die loterij. Dat mag ook, want uh, zoals u vroeger de KPN-eredivisie heette... Of de PTT Telecompetitie, dus je mag de naamgeving in beeld laten zien. Maar dan is de vraag waar mag je in de uitzending wel iets laten zien... en waar mag je niet wat laten zien. En dan was er ook als er een doelpunt gescoord werd... dan zag je ook een uiting van de sponsoring wat drie jaar lang... Uh, gewoon bij Talpa elke week, en ook bij RTA4, is uitgezonden. Toen was er niks aan de hand en toen het bij ons werd uitgezonden... Ja. maakte het, commissaris het ja, het verschil een punt van. Het verschil is natuurlijk dat dat commerciële zenders waren. Ja, maar dat betekent niet dat de wetgeving altijd direct af afhangt. Hè. Het is niet zo dat bij de een alles mag en de ander niet af. Maar uh, er is een artikel waarvan je op zou kunnen zeggen... het mag wel. Nou, uh, uh, de Eredivisie zei, we willen dat heel erg toetsen. Want als het niet mag betekent dat wij onze afspraken niet na kunnen komen met de sponsorboterij... dan scheelt het ons nog meer geld. Ze waren al de helft van de rechten kwijtgeraakt. Want bij Talpa was het 35 miljoen en wij betaalden toen 17 miljoen. Dus er was al heel ver verlies. En toen zeiden ze, wij willen dit gewoon juridisch toetsen... omdat wij denken dat het wel kan. Nou, daar is na vijf jaar, vijf jaar later, een uitspraak over... En uh, uh, men heeft ge, uh, gemeend dat in ieder geval de boete gehalveerd moet worden. Ja, wat, dus kost die, wat kost die advocaat die deze zaak voor jullie heeft gedaan? Nou, dat is vooral een advocaat die dat namens de Eredivisie ook gedaan ah, okay, heeft. Oké, dus, oké. Okay. Ja. Dat kost de NOS niet extra geld nog een nee. keer. Goed, je gaat deze boete gewoon betalen? Nou, je hebt geen keus in die zin. Ja, je kan nog wel een keer een hoger beroep, maar uh, ik geloof niet dat wij nog in hoger beroep nee, gaan. Nee. Uh, terug naar de omroep? Die gaat naar het commissariaat. En uiteindelijk terug naar het ministerie. En dan hoop ik maar dat er <lacht> geen tekorten mee gedicht worden. Maar dat we dat terugzien in andere prachtige, mooie programma's van de publieke omroep. Vestzak, broekzak heet dat, geloof ik. Uh, dankjewel voor de uitleg, Jan de Jong. Uh, de uitzendingen van de SBS-zenders. SBS 6 zijn dat, Net 5 en Veronica. Die zijn nu terug te kijken op een nieuwe site. Kijk.nl heet die. Daarop kunt u niet alleen gemiste programma's van de drie zenders terugkijken... u kunt er ook al programma's zien die nog niet eens zijn uitgezonden op tv. Tegen betaling is het dan ook nog mogelijk om films en series te bekijken. De SBS-groep had al de terugkijkdienst Viemer... en die is nu opgenomen in deze nieuwe dienst Kijk.nl. We vroegen creatief directeur van SBS Edwin Valent hoe deze dienst zich onderscheidt van bijvoorbeeld Uitzending Gemist en RTL XL. Ja, Bij ons moet het inderdaad echt, uh, echt een ervaring zijn, een videoervaring. En het is niet alleen dat je dingen kan terugkijken... Maar je kan er ook veel meer vinden. Je kan bijvoorbeeld aan de programma's kijken voordat ze op televisie zijn. He, bijvoorbeeld Elementary is nu een programma wat goed koort uh, bij SBS. Dat kan je nu al uh, vooruitkijken bijvoorbeeld. Maar je vindt ook exclusieve content. Dus uh, bijvoorbeeld uh, interviewtjes uh, over uh, uh, uh, sterren op het ijs. Dat je de trainingen kan bekijken, echt, uh, een kijkje achter de scherm. Die exclusieve content wat bijvoorbeeld uh, bij de Wereldwijd Door een extra filmpje is, vind je dat op de Wereldwijd Door site. Maar dat is hier gelijk slim gelinkt aan het programma of een extra service als we iets eerder kijken dat het allemaal wel op één plek nu te vinden is en ja je kan natuurlijk zien als iemand geïnteresseerd is in meer actiefilms dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen joh we hebben nu expandables ook voor je klaarstaan en goede kwaliteit kan gelijk kijken of films die je op een hele andere manier aansluiten bij je zoekopdracht. Het is feest bij Panorama. Het blad bestaat 100 jaar. En dat wordt onder meer gevierd met een speciale bijlage bij de pano die vandaag verschijnt. Namelijk het allereerste nummer van Panorama. Aan de telefoon is hoofdredacteur Frans Lomans. Frans, goeiemiddag. Goeiemiddag, Jurgen. Wat was Panorama uh, voor een blad toen het in 1913 begon? Uh, behalve dat ik het echt uh, een, een, bijna een rilling van ontroering door me heen ga als ik dat nummer zie... Uh, heeft het niks te maken met wat tegenwoordig een tijdschrift is hoor. Dus, het is een bijna stilstaande journalistiek, hè, met uh, foto's die uh, geen enkele kwaliteitswaarde hebben een, uh, voor publicatie uit een boek. Uh, maar wel een heel mooi uh, groot formaat. En, uh, en prachtige advertenties van de Bijenkorf en uh, voor uh, korsetten en voor uh, drank. Oh. Uh, nee, het is. Dus, uh, het was, maar, uh, het, het, het was mooi. Maar ook geklede ja. vrouwen al in de eerste panorama. Nee, nee, maar wel, ik weet niet. Uh, ik denk dat het corset toen nog tamelijk nieuw was. En dat dat uh, onder de aandacht gebracht moest worden. En dat ze dachten dat er best wat vrouwen zouden zijn... die de allereerste panorama uh, wensten te kopen. Ah, ja. Staan die tien eigenlijk... cent, cent kosten, by the way. Kijk aan, ja, nee. kon er maar eens om tegenwoordig. Kom er nog maar eens om. Hey, en Frans, ja. en wat gaan jullie nog meer doen in het kader van dat 100-jarig uh, jubileum? Nou, we gaan, uh, officieel vieren we het op, uh, op 2 juli, want dan bestaan we echt 100 jaar met uh, waarschijnlijk de dikste panorama die we ooit uh, gemaakt hebben met, met de allerbeste verhalen en allerbijzonderste verhalen uit 100 jaar. En verder besteden we iedere, uh, iedere week aandacht uit een... Al dan niet feestelijke gebeurtenissen uit ons verleden. Want we hebben natuurlijk ook nog wel wat, wat minder feestelijke gebeurtenissen gehad. Want we waren, geloof ik, niet het meest heldhaftige blad in de Tweede Wereldoorlog. Om eens iets te noemen, hè? Nee, precies. Nee. Uh, uh, mag je mij niet persoonlijk kwalijk nemen, voor alle duidelijkheid. Maar dat. Uh, ja. uh, nee, dat was geen fiere uh, periode. Nou, hulde dat je dat niet, niet verzwijgt, in ieder geval. En wat, wat nee. vond jij nou zelf een hoogtepunt in 100 jaar panorama? Nou, dat. Uh, de, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik, ik probeer mijn hoogtepunten te, te zoeken in het heden. En. Uh, nee, dat. Uh, dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat Peter de Vries. Uh, uh, een stel fantastische onthullingen heeft gehad. in Panorama. Uh, onder andere uh, het ontdekken van Frans Meijer. Uh, van de Heineken ontvoering ja. in Paraguay. Dat was. Uh, dat vind ik van in ieder geval de recente geschiedenis een, een absoluut hoogtepunt. Ja. Uh, Frans alvast gefeliciteerd, maar we praten vast nog wel een keer uh, weer voor die uh, tijd als het echt 100 jaar is, hè? Als het echt 100 jaar is, maar uh, dit nummer, uh, Kobert van, het is echt een feest om het allereerste nummer door te pladeren. Ja. Ligt, uh, in de kiosken. Dankjewel. Jo. Yo. Het is uh, het komische programma The Daily Show opgevallen... dat de onderzoeksjournalistiek zo'n beetje is verdwenen. Reden voor de makers om de onderzoeksjournalistiek zelf eens een keer te onderzoeken. En John Stewart en de zijne komen tot opvallende zaken. Zo werkt een voormalig researchjournalist van het echte CNN... nu voor de tv-serie Newsroom, waarin de tv-wereld dus wordt nagespeeld. En vertelt de mediadeskundige dat het geen zin heeft de wereld rond te reizen... om verhalen te maken. Je kunt het volgens hem net zo goed via Skype doen waarop de verslaggever van de Daily Show terecht opmerkt dat kindsoldaten in Sierra Leone vast wel gebruik maken van Skype. We don't have to fly to some remote location, you know, to interview someone. You could just sit and, and use Skype and save money that way. Yeah, but Brad, I don't know how many child soldiers in Sierra Leone use Skype. Look, you know, traveling around the world for investigative journalism, you know, those days are gone. De NCV gaat ook dit jaar weer naar Aldu 6. Het benefietevenement voor KWF kankerbestrijding wordt gehouden op 5 en 6 juni. En vandaag horen we hoe de NCV Radio dat gaat aanpakken. Op radio 2 wordt in de uitzending van Knop in Kranenberg vanmiddag het echte startschot gegeven. Maar wij mogen al een nieuwtje bekendmaken, want ik heb nu de presentatrice aan de lijn van de tv-uitzending die de NCV samen met de NOS gaat verzorgen in juni. Goedemiddag, Carolien Tensen. Hey, goedemiddag. Want jij bent het, hè? Ja, leuk hè? Ja. ja. Um, ja. Heb, heb jij iets met Albuces? Nou ja, ik heb hem, um, nou weet ik niet meer, twee of drie jaar geleden heb ik hem zelf gefietst. Uh, ook voor de knooppunt Kranenbach. Met uh, drie vrouwen die uh, zelf net uh, uh, klaar waren met hun chemo. Dus het was een hele uh, bijzondere tocht om samen met zo iemand over de finish te gaan. En uh, het was een, het is sowieso een heel bijzonder om zo'n evenement mee te maken. En ik hou ook heel erg van sport. Dus het was voor mij een, uh, ja, weer een nieuwe uitdaging. Ik vond het wel wat zwaar hier en daar. <lacht> en daar. Maar uh, ja, het is wel een uniek evenement, wat ontzettend goed is. Ja, was, was jij toen al gestopt met roken toen je meedeed? Ja, al lang. Oh, nee. Want ik heb in 2004 niet gestopt omdat ik de marathon ging rennen. Dat vond ik ook geen goede combinatie. Nee, nee want, dat, het team dat je dit jaar gevolgd wordt door, door Knooppunt is, is een team van uh, uh, gestopte rokers, hè? Ja, ja. Nou, dat is een hele goede combi. Want uh, in mijn ervaring is, vind uh, ik gestopt met roken. Dat is niet best wel weer een tijd natuurlijk. Uh, ja voel je gewoon echt honderd keer beter en uh, kun je ook veel meer uh, sportief gezien aan dus uh, ik hoop dat deze mensen dat ook allemaal gaan ervaren. Ja. Nou is dat een, een een een ja een evenement waar ook veel emotie bij komt kijken. Ja kan dat ook heel dichtbij komen? Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb net uh, toen ook, trouwens ik op mezelf gefietst heb, uh, heb uh, uh, was ik net klaar met de opname van familieberichten. Wat gewoon verhalen zijn achter uh, ja, de berichtjes in de krant over mensen die overleden zijn. Ik heb ook nog iemand zelf uh, gefilmd, uh, Bas Mulder met uh, lymfeklierkanker, Die is voor de derde keer de kanker kreeg en dan nog één keertje wilde fietsen. En uh, dat is hem nog gelukt, heb ik hem zelf nog heb ik hem over de finish gefilmd. Ja, dat kwam wel heel dichtbij. Ik ga, Bas is drie maanden later is hij overleden. En dat, uh, nou, dat zal ik niet snel vergeten. Maar het is, het, het is wel heel uh, ja, veel ziekte om je heen als je daar bent. Dat moet ik ja. wel eerlijk zeggen. Ja. Ja. Nou, Vanmiddag is de kick-off uitzending ja. van uh, Radio 2. Wij gaan dat samen doen, hè? Ja, wat gezellig, hè? Ik, ik in Beverwijk. Me. In Beverwijk, in het <laughs> Rode Kruis ziekenhuis. Dus tot vanmiddag, ja. Carolien. Ik zie je straks, Jurgen. Hoi. Bye bye. Hoi.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 Het mediaarchief. archief ja, De sneeuw zorgde gisteren voor de drukste ochtendspits aller tijden... met ruim 1000 kilometer file. Het oude file-record was van 8 februari 1999... toen de auto's over 975 kilometer vaststonden. DJ Wim Richter was destijds door die drukte op de weg... niet op tijd in Hilversum voor de start van zijn radioprogramma Arbeidsvitamine. En daarom presenteerde hij het programma maar vanuit de auto... en daarmee trok hij erg veel aandacht, vertelde Richter... toen hij uiteindelijk in de studio aankwam. De overleving in de arbeidszitten binnen met de Wendeloos Leus. Ja, dat praat toch moeilijk, worden, hoor. Zo. Nee, dan klinkt dit toch een stukje beter. Hey, ik heb de studio gehaald. Het is werkelijk ongelooflijk. Ik had het bijna niet meer verwacht, maar het is toch gelukt. Wel leuk als je met het programma een beetje in het nieuws wil komen. Want we hebben de gooi Nederlander, de plaatselijke krant, hier al aan de lijn gehad. Het NOS-journaal komt zo meteen een bandje ophalen. En ik baal een beetje dat ik er nu al ben. Want als ik namelijk nog langer in de sneeuw had gezeten, was SBS6 met het hart van Nederland langsgekomen om het te filmen in de sneeuw. Maar ja, ik ben alweer in de studio. Er valt weinig aan te filmen, dat schiet ook allemaal niet op. Eén ding is zeker, het is van alles is zeker... en we zijn bezig met de tweede uur van de arbeidsvitamine. En wat lekker deze stoel. Mag ik misschien een kopje koffie? Daar ben ik wel aan. Nee? Oh. Dit is Radio 1. Lunch... Het Media Forum. Vandaag met uh, Aard van den Heuvel. U hoorde dus zijn stem net al even met een vraag aan uh, Jan de Jong. Aard, hartelijk welkom journalist, al jarenlang programmamaker. En uh, Jan Heemskerk dus, tegenwoordig uh, directeur van FHM, maar ook een van de echte Jannen. En uh, de zoon dus van de oude baas van Panorama. Ja. ja. Um, eerst even over het weer. Hè. Uh, we hoorden net dat fragmentje van jaren geleden. Dat was het vorige file record. Het huidige record, dan kan je nog weer allerlei mitsen en ja, maanden bij. Ja, we of het dan ja, op minder of precies, 900 is. Ja. Nieuwe meetmethode en zo. Ja. Uh, uitgebreid aandacht voor het weer, Aard van de Heuvel, terecht. <laughs> ja, en, ik zag gisteren een mevrouw die uit Chicago kwam... en die, die genoot intens... Want ja, daar ligt de sneeuw altijd drie meter hoog gedurende een paar weken. Die dacht van en dat maken één zich drie Eén sneeuwbuitje, een heel land kon ontregelen, dat vond ze echt wonderbaarlijk. Wat het toch is, natuurlijk. Maar ja, goed, het is nieuws. Dus uh, duizend kilometer file, je zal er maar in staan. Ja, ja. ja. ja nou, dat is waar ik toch Ik vind, Ik ben toch van de andere school, mijn collega Jan Roos, die zit het al wekenlang winter. Dus het sneeuwt af en toe. Fijn. En dat is, wat mij betreft, ook ongeveer de rijkwijd van de informatie die er naast het weerbericht als we moeten besteden. Behalve dus als je treinreiziger bent en je woont in Brabant. dan had je van vandaag ook weer enorme problemen gekregen. want alle wissels waren weer bevroren. Maar dat is geen nieuws, dat is een soort van zekerheid. Ja, dat is inderdaad een zekerheid langs Veranderingen. jean je schreef in zijn column in Volkskrant, de tv-criticus. Het zou gewoon een aardig experiment zijn om gewoon eens een oude reportage van tien jaar geleden. tussen al die dingen van nu te zetten. En dat mensen dat waarschijnlijk helemaal niet doorhebben. Het gebeurt met uh, heel veel onderwerpen. Dit is zo'n onderwerp. Dat kan je rustig doen. En niemand zal het merken. Nou, ik waag te zeggen dat, dat, dat je nog verbaasd zal staan... van hoeveel meer we over de sneeuw hebben te melden... dan tien jaar geleden. Dat, dat de verdwazing toch <laughs> is geaccelereerd. Dat het nog veel erger is dan het tien jaar geleden al was. Ja. Ja, goed. Maar het is uh, dus van, het is eigenlijk wel nieuws, Jan. Jij vindt het helemaal niet. Nee, nee. nee. je geeft met weer berichten. Oh, God mag het rijden, het rijden niet, zeg het ook nog even. 15 minuten, seconden werken en klaar. En de verkeersinformatie met al die files natuurlijk. Ja, zo handig. Kijk of het uh, weer ook in het nieuws zit. <laughs> nu, Jan die kijkt al. Jan van de Put is hier. Bravo. <laughs> Radio 1. Het NOS Journaal. In Brabant zijn de treinstoringen voorbij. De wisselstoringen rond Breda en Boksel die zorgden vanmorgen voor veel vertraging. Maar het is allemaal verholpen. Treinverkeer is weer op gang gekomen. En ook rond den Bos is de drukte voorbij. De van corruptieverdachte oud-wethouder Jos van Rij... is nog altijd betrokken bij de VVD in Roermond. Gisteren woonde hij daar een fractievergadering bij. Volgens de partij wordt van Rij af en toe om advies gevraagd... vanwege zijn dossierkennis. Van Rij trad in oktober af als wethouder van Roermond... en als eerste Kamerlid. IT-bedrijf CGI, vroegere Logica... wil de lonen van medewerkers flexibiliseren. Er wordt ook een groot deel van het loon afhankelijk van prestaties. Dat zegt de nieuwe topman De Mos in het Financiële Dagblad. Eerder had Capgemini al bekendgemaakt de lonen van vooral oudere werknemers te willen verlagen. En de Amsterdamse politie heeft zeker twintig tips binnengekregen. Nieuwe tips na de uitzending van Opsporing verzocht gisteren werd aandacht besteed aan de schietpartij in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Daarbij kwamen vorige maand twee mannen om het leven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is in grote delen van het land zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten en oosten daar komt nog laaghangende bewolking voor en is het weerbeeld wat grijzig. Nou, vlak aan zee komt de temperatuur vanmiddag tijdelijk boven nul uit. In de rest van het land blijft het licht vriezen. Er staat erbij vandaag een zwakke tot matige wind en die komt uit noordoost. Vanavond en vannacht dan zijn er opklaringen en de temperatuur die gaat flink onderuit. Er is opnieuw kans op strenge vorst. Lokaal ontstaat er ook een enkele mistbank. Kijken we naar morgen donderdag, dan staat er een vrij zonnige en overwegend droge winterdag op het programma. Alleen in het noorden is nog kans op een enkele sneeuwbui en het blijft de hele dag vriezen. Ook vrijdag is het nog droog winterweer. Er staat wel een stevige oostenwind waardoor de gevoelstemperatuur ruim onder het vriespunt ligt. In het weekend dan neemt de kans op een sneeuwval weer wat toe. Waar en wanneer de sneeuw gaat vallen is echter nog onzeker. ANWB Verkeersinformatie: files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Diemen. 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop 10 kilometer. En daar staat een auto stil op de linker rijstrook. En toch nog wat vertraging bij de spoorwegen. tussen Geldermolsen. En beestrijden geen treinen Dat heeft te maken met een wisselstoring. En de vertraging is meer dan een uur. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Mediaforum met Aad van der Heuvel en Jan Heemskerk. We hadden hier net Jan de Jong even op bezoek. Die kwam vertellen over de boete die de NOS dus heeft gekregen voor sluikreclame. Het blijft altijd erg lastig, een onderwerp bij de publieke omroep. Want wanneer is het nou sluikreclame, wanneer niet? Gisteren hadden we de wereldwijd door. Daar zat onder meer de eigenaar van Gassan, Diamonds... Ja, en dat hing ook een beetje tegen een reclamespotje aan. De presentatoren die, die zeiden dat zelfs. Hart, um, wat vond jij van het verhaal van Jan de Jong? Ik heb er niets van begrepen. Er was een, een soort logo van de <lacht> Bank Giro Loterij. <lacht> ja. En die mag wel voor Spons en afloop worden gezien. En dat mag ook op een bord uh, getoombaar zijn. Maar er was ergens anders een logootje ingeslopen. Ja, dat is als je de stand zag. De stand, ja, ja. De stand nou, van de Eredivisie. dan is dat redelijk. Het bleek bij een, een, een helder geval van Miereneuken. Maar aan de andere kant. dat mediacommissariaat. kijkt wel naar de verschillen tussen de commerciële uh, omroepen die jij al aanstipte. Mm -hmm. en de publieke omroep. En ik denk dat, uh, dat. terecht wordt gekeken dat er niet al te veel sluikreclame in sluipt en zo. En wat gisteren bij Matthijs gebeurde. dat was vrij schaamteloos van die meneer Gassan. Dat was ja, uh, dus Dat kon meneer Gassan het. wel begrijpen. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, die maakte ja, wel, wel redelijk gebruik. Eigenlijk zou je net even te netjes moeten zijn om dat te doen. Ja, ja. nou, dat hebben we het ook geloof ik nog even over dadelijk, over netjes. <lacht> uh, da maar da dat is niet meer hip, Aad. Nee, dus dat, dat uh, merkte ik weer. Netjes al. zijn is dus niet hip. Nee, dat is uit fatsoen. Hè? <lacht> dat is man maar, die overal belachelijk gemaakt wordt... voor zijn oproep tegen, tegen dat soort ja. en, uh, nou ja, goed. Nou, Daar komen we zo nog even ja. over. Nee, maar um, ja, mo moet, zijn die regels dan gewoon te streng? Want ik bedoel, je moet toch in een programma ook uh, in dit geval... aandacht kunnen besteden ah, aan diamanten, bij wijze van... Ja, ik, ik vind de hele discussie. Kijk, uh, de, de, de, mijn, mijn mening is, de, de, de, de publieke omroep is net zo goed commercieel. Uh, het moet ook bestaan van reclame. Er wordt altijd nagedacht bij. Wat moet een publieke omroep zijn? Dus het eerste uitgangspunt. Ja, maar het moet wel commercials blijven trekken. Want anders dan is het helemaal niet meer op te brengen. Dus de essentie van de publieke omroep is al commercieel. We doen wel alsof we niet. Het lijkt mij de individuele verantwoordelijkheid van programmamakers en programma's. Om te kiezen of je daar wel of niet veel ah, toe toestaat. Er zit onder wel verschil tussen een programma bij RTL 4, wat echt gesponsord wordt door Unilever. En waar dus in dat programma ook allerlei dingen naar voren komen. Nou, niet van, tussen, van... tussen Boer Zoekt Vrouw en dat programma, wat mij betreft. Ik bedoel, als je Boer Zoekt Vrouw dichtsponsert, interesseert me werkelijk niks. Als je het nationaal gaat dichtsponsoren, dan hebben we een probleem. Dus het lijkt me op programmaniveau een discussie die de moeite waard is... maar om nou dat verschil zo te helder neer nee, te leggen... Nee, maar dus het sponsoren van Boer Zoekt Vrouw bijvoorbeeld... zou weer uh, ten nadele gaan van de commerciële televisie. Dat trekt dus reclame, dat trekt uh, sluikreclame weg... En dat moet je als publieke omroep niet willen, vind ik. Je moet wel een beetje bij de les blijven. Dus ik vind de enige controle erop... Dat ja, is ik vind niet het, ik aan moet je te betogen dat het me zo moeilijk te, lijkt... om te besluiten waar de grensje dan precies ligt. Ligt dat inderdaad bij een meneer van Gassan Diamonds... die bij Matthijs zijn bedrijf ja. in de etalage zit, of dat we in een klein logootje bij de stand 2-1... Ja, dat is een soort... dat lijkt me toch niet. En, nee, maar en... dat is een dwaal die, die ergens in een programma terechtkomt... Ja. en daar kan je verder weinig aan doen... Nee. Behalve daar een opmerking over maken, wat gebeurde. Maar het is iets anders dan dat je een programma laat sponsoren... door bijvoorbeeld Unilever of ja. door uh, god ja. weet wie. Zullen we het hebben over de panorama? Want dat, uh, nou ja, daar ben je, ben je groot mee geworden. Heel gestaan. opgegroeid, ja, letterlijk. Ja, atans, uh, ja mijn vader die zat, die was als verslaggever en later wel chef en hoofdredacteur... in de jaren zeventig, denk ik. Uh, bij panorama betrokken was toen een heel ander heel tijdschrift. We zijn nu het uh, nog steeds een beetje... In de Frans doet daar een heel goede job, maar in het tijdschrift Rob van vuur', tijd, uh, Tijdsgevier Rob van Vuren, die ooit... Uh, Piet van, van de was, En uh, de uh, heeft bedacht, dus het, het blad voor de bouwvakker... met kort en heftig nieuws. en uh, mm. Naast nou, de site ook, uh, een van de vele gedaanteverwisselingen... in de tijd van mijn vader en, en van Geert Vermeulen... Uh, was het uh, de bedoeling dat de Panorama de Nederlandse sterren zou worden. Het nee, Time Life achtige ja. Duitse magazine. Jij kent het ongetwijfeld nog. En daar dat, dat, dat, dat dat, dat gingen ze zeven weken lang de wereld over. In 1973 ja. naar het China van Mao. Als eerste journalist. Nederland misschien wel. Aan, in Zuid-Amerika. Maar meer, meer, veel journalistieker dus. Ja, absoluut. Ja, ja. En ook, maar ook met echt flinke ambitie. Daar ja. in die, in die, en het was grappig. Op een gegeven moment toen mijn vader vertrok. Niet geheel vrijwillig. Destijds stond de oplage op 400.000. <laughs> vond, men, vond men destijds verontrustend weinig. Het <laughs> is wel ja, grappig ja. Hoe, de, hoe de tijd veranderd is. Ja. Dus nu denk ik 60.000, ja. 65.000. 60. Ja. Ja. ja, maar goed. Dat ja. wil niet zeggen. Het, het is in ieder geval. Een tijdschrift dat, dat zich. Hè, want Frans stelde net al, dat het nou, aanvankelijk natuurlijk, een soort familieweekblad was met korsetten mm -hmm. en zich. Maar dus heeft het heeft natuurlijk al een aantal metamorfoses door, doorstaan. Die, die wat verder gaan dan een kleine aanpassing. Ja. Het is gewoon van gedaante verwisselen. Ja, van lees je nog wel is een blad waarvan mensen altijd zeggen... ja, bij de kapper zie ik het wel eens. Maar. Nee, ik heb het vroeger wel gelezen. Uh, en die, die verhalen van, uh, van Peter R. de Vries... Mm. waar net aan werd gerefereerd... Uh, die, die las je wel, want dat, uh, dat was echt, uh, echt nieuws. Oh. Uh, de laatste jaren... nee, dan ben, ben ik niet meer bij de les... maar niet omdat ik daar iets op tegen heb of zo. Maar je leest zoveel andere dingen. Je, je moet op een gegeven moment kiezen. Ja, ik red zo'n blad het eigenlijk. Want uh, nou ja, die oplagen, je zei het al, 400.000. Nou, dus 100 jaar ja. is al prachtig natuurlijk. Is dat is heel heel knap, he? He? Ja. een leuke lifecycle. Ja. Ja. Maar halen ze de volgende 100 jaar? Ja, Daar ja. moeten we ja. maar niet van uitgaan. <laughs> maar dat moet je ook misschien wel helemaal niet willen. Dat, uh, zou je het nou weer opnieuw moeten uitvinden? Dan zou ik de uitgever toch aanraden: van, als dit het dan niet is, begin dan helemaal iets nieuws en liefst online. En noem dat iets anders dan Panorama. Ja. Laat dat, oh, nou maar dat is wel een sterke naam, natuurlijk. Ja. Ja. Veel nee, mensen kunnen het wel Panorama noemen. Ik denk dat ze er ook druk mee zijn, dat weet ik wel zeker trouwens, om te kijken of de digitale toekomst voor Panorama veilig te stellen valt. Ja. Um, nou ja, als, als cadeautje nu alvast, dat is sowieso het hele jaar, krijgen we allerlei extra dingen. Uh, dus die, die eerste uitgave, 1913 ja, dat, of zo. Dat, dat, dat, is, mooi. dat is leuk. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke ja. leuk ja. om te zien. Ja. Alexander Clupping, eh, internetondernemer noemt hij zichzelf... maar eh, wordt veel opgeroepen als het over nieuwe media gaat... Eh, nieuwe ontwikkelingen in de sociale media. Hij heeft op zijn site eh, gezegd dat de NOS op zich een goede nieuwssite heeft... Eh, maar ze zouden zichzelf het wat moeilijker moeten maken. Eh, want de site begint volgens hem eh, te oud te worden. En er zou van die website een proeftuin kunnen maken... waarin ze experimenteren, juist met nieuwe media dingen... Dus nieuwe dingen proberen gemaakt door mensen die het echt leuk vinden... om voor internet te werken. Um, Aard van Heuvel, wat vind jij daarvan? Ja, ik heb het gelezen. Dus ik, ik, ik begrijp wat hij bedoelt. Uh, en, en je kan nooit uh, creatief genoeg uh, sites of bladen of wat dan ook te lijf gaan... en proberen dingen te vernieuwen en te verbeteren enzovoort. Voor de rest vond ik het een beetje warg. Uh, hij verwijt de redactie van de site uh, Luiheid en Creatieve Armoede... In dezelfde zin zegt hij, hé, hey, maar ze komen wel met een opmerkelijke... of met een rubriek die ze opmerkelijk hebben genoemd. Met leuk nieuws als uh, uh, de gelukkige huisvrouw die van haar man afgaat... en iets wat ik weer absoluut niet begreep <lacht> over een geruchtmakend verhaal, bericht over de kerven van Bassi en ja, Adriaan. Ja, ja, ja. denk ik, nou, het zal allemaal wel. Nee, <laughs> uh, uiteindelijk hebben we uh, die kerven niet Maar gezien. Dus nogmaals, uh, de roep om vernieuwing... En, en, en proberen er anders tegen aan te gaan, creatief mm. te zijn... dat is altijd prima. Maar ik schrik altijd bijvoorbeeld van één zo'n zin... Uh, dat hij zegt, je kan met behulp van allerlei kunstschepen en apps en zo... proberen uh, die site veel meer naar de individuele lezer te richten. En dan zegt hij... Ik, ik lees nu dezelfde koppen als een 60-jarige bankier... over bijvoorbeeld de overname die niet door is gegaan van TNT. En daar wens ik absoluut geen kennis van te nemen. Dat is mijn nieuws niet. Mm -hmm. En dat vind ik dan altijd raar. Want ik, ik ben een oude lul, dat geef ik toe. Maar ik vind het nou juist zo ontzettend interessant... om af en toe wel geconfronteerd te worden met een bericht... waar ik niet in de ja. eerste plaats naar zoek. En, en dat, dat ik nooit zal opgeven ja. als mijn interessegebied. Maar dan plotseling zie ik 100 jaar panorama, hé. Hey, ja, er natuurlijk. zijn ook mensen gewoon die zeggen, ja, die NOS-site, dat is gewoon een nieuws-site, Dus zet het nieuws erop en dan ben ik wel tevreden. Ja, nou, ik, ik moest even denken. Je nou, zou het laatst horen in verband met NRC, het, het merk NRC. Ik meen dat jij het interview deed zelfs. Eh, dat op een gegeven moment hier iemand van NRC online probeerde uit te leggen... dat naast NRC en NRC Next dit eigenlijk... Ja, ja. Het, het derde uh, unieke product aan de NRC-lood... is en niet een soort afgeleide van Next of Handelsblad. En ik denk dat in die zin Alexander gelijk heeft... Uh, dat dat dat met name bij televisie, bij oude media... zoals zij het ja. overtuigd zouden noemen... we dan wel eens de neiging hebben, ik ook, bij tijdschriften... bij onze tijdschrift, veel meer aandacht te geven... dan misschien wel verstandig is in een tijd... waarin de doelgroep van FAM bijvoorbeeld... met elkaar communiceert door elkaar constant... een mobiele telefoon voor de neus te houden. Als je dat weet, als je denkt... nou mijn ambitie is het om het nieuws zo, zo, zo effectief mogelijk... naar de mensen te brengen... die er kennis van willen nemen... dan lijkt me dat het heel verstandig is om te investeren... in, in dat platform, de ja. digitale platform. Omdat dat... Hoe je het draait of yep. keert, zullen het allemaal over eens. In het platform voor de toekomst is. Waarbij ik onmiddellijk wil zeggen dat jij gelijk hebt dat die niet tot personaliseren. Dat is weer oud internet. Dat is de, dat wat ze altijd vroeger riepen. Dan krijg je lekker alleen maar wat je wil. En dat is nou net inderdaad nee. wat ja. we niet moeten hebben. En, want... en ook hierbij uh, moet ik zeggen dat uh, die publieke omroep weer op kousenvoeten loopt. <hijks> met, die, met al die, die websites. Uh, in verband met de commerciële televisie. Ah, en wat ah. de publieke omroep zich kan ver oorloven in dat, in dat andere domein. Ja, dat ik, dat en of dat, dat, ge, dat niet te veel... Als jij, als nee, nee, nee, het is, is ook veel... mijn argument niet. Maar je kent dat argument van de com commerciële mm -hmm. uh, sites, de, de commerciële omroep, dat wij te veel op hun terrein komen. Nee, ga mij er steken geld in omdat je het belangrijk vindt dat mensen op de nieuwe manier, ja. met alle nieuwe ja. technologieën die ons te hebben ja, staan... Ja, ik vind het ook als kennis, je bezig bent, probeert te vernieuwen. Inderdaad. Nou ja, club, ja. ik vind inderdaad, omdat dat ook de publieke omroep is dat hij juist daar een, een, in die vernieuwing voor. Ja, dat uh, dat vind ik ook wel niet, moet Je moet gewoon doen. je eigen relevantie ja. bewijzen. Dus je moet daar weer geen voor- en af experimentele... extra experimentele centen. Ja. Ik doe ja. gewoon wat je moet doen. Ja. Nog even het laatste punt. Want dat is Hans Peckman. Die heeft uh, een aantal uh, mailtjes. Of ja, ieder nou, van mailtjes, uh, dingen, reacties op Facebook die hij heeft binnengekregen. En dat ligt er niet om, heeft hij allemaal gepubliceerd. Uh, jij begon er net al even over. Jij zegt hij wordt een beetje. Dat is een gekke henkie gezien. Ja, dit is tegenwoordig uh, niet, niet normaal als je gekwetst bent. Ik had voor, vorige week Bert Brussen, uh, zowel aan de uitdelende als ontvangende kant... ook wel iemand uh, die, die regelmatig in bij Echte Janne. En uh, hij zei, ze, ze, ze, ze, ja, als, als je dat niet wilt, dan moet je het niet, niet lezen. Of eigenlijk herpakt hij zichzelf. Als je dat niet wilt, afgemaakt worden via mail of wat nou, dan moet je niks zeggen. Nou, uh, hij, hij gaf zelf vervolgens onmiddellijk toe... dat hij de, na vijf jaar ook wel een beetje klaar was... bij elke verjaardag voor rotte vis uitgemaakt te worden. Dus uh, dat hij ook wat milder is geworden... Uh, kennelijk is het nu zo dat, de, de, he, mijn vriend Jan Roos zegt altijd... Uh, de wet is de rem van de ethiek. Nou, ik weet het, de mensen die daar ook anders over denken. Dat is de functionele ethiek en niet wat we dan tegenwoordig uh -huh. telkens maar gekscherend fatsoen noemen. Ik heb ook wel eens wakker gelegen als ik ergens voor de totale lul werd uitgemaakt. Omdat kan je weer je de zeggen, verkeerde ja, playmate had gekozen. Oh, ja, weet ik wel waarom. Maar dat, dat, dat, dat mensen dan kwaad op je zijn en vinden dat het allemaal moet kunnen. Ik, vind, ja, ik moet eerlijk zeggen, ja. ik ben het wel een beetje met Spekman eens. Ja, ik ook. Ik vind het uh, volkomen terecht dat hij het eens een keer naar buiten brengt. Maar dat, wat kunnen we eraan doen? Gaat, want het gaat, het gaat, ik het niet alleen eens over de beledigingen ten aanzien van Spekman... Maar de argumenten die worden gebruikt, het, uh, het internationale jodendom, wat weer ja. door het slijk gaat. Ja. Het is echt. Ja, ik denk uh, nou, juist dat je er misschien net niet inhoudelijk op moet ingaan. Dat hier wel heel nou, duidelijk het, bedoeld wordt om, om Spekman zo effectief en zo hard mogelijk te raken. Ja, maar ik vind wel dat je erop inhoudelijk op moet ingaan. Ja. Ik ben het eigenlijk ook een beetje eens met wat hij gisteren zei bij Paul Witteman, geloof ik. Dat hij een, een Duitse journalist kent die al die verhalen. Leo de Winter zei dat. Die, oh, de Winter, ja. die, die verhalen inderdaad wel publiceren. Ja. En dat, dat, daar zag ik wel iets in. Dat, uh, dan, dan ineens wordt duidelijk uh, wat een riool het soms is. Ja, ja, terwijl, het is grappig. Ik heb dus echt generatiediscussies met mijn collega's bij de radio. Ook die, die zeggen, ja, maar dat is toch doodnormaal? En goed, uh, collega, wat het dus niet mijn is. Mijn collega roept, <laughs> ja, maar, jij, jij wordt alleen maar een beetje beledigd. Ik word duidelijk doodbedreigd. Ja. Dus ik, ja, maar goed, in, in, in Rwanda snijden ze die ledenmaten af. Dat is nog erger. Maar dus dat, dat maakt niet dat iets anders niet ja. erg is. Ja. En, maar goed, dan kom ik dus niet mee een woord bij de jonge generatie. Om nee, nee ja, maar is dat is, ik, ik vind toch dat we dat wel te blijven doen. Ja. Ik vind dus dat goed dat, toch... dat Spekman het heeft gedaan en ondersteunt ook de Rutte trouwens. Die ja, die en, en ik herinner me nog dat uh, fatsoen moet je doen, uh, en Balkenende. Ja. Die werd echt uh, ontzettend ja. belachelijk gemaakt daarover, maar uh, er zit wel iets in. Ja. Nee. Oh, Oké, okay, we houden het uh, fatsoenlijk hier. En dat hebben we trouwens ook gedaan de afgelopen minuten. Het hartelijk dank. Jan Ja, bedankt. Het en Aad van der de ook <laughs> voor uh, de bijdrage aan dit uh, mediaforum. Uh, we gaan zo meteen de quiz spelen. Het is alweer de woensdag, hè? Steeds een uh, hoge score van 84 staat in de boeken. Kijken of de kandidaat van vandaag daar overheen gaat. Maar eerst een mooi liedje van een man die uh, is geboren in Noord-Londen. Zijn ouders zijn gevlucht uit Oeganda. Hij heet Michael Kiwanuka. Van zijn album Home Again is dit: I'll Get Along. Still Michael Kiwanuka, een aal, Lang. We gaan de nieuwsquiz spelen. Doen we met Gerard Kortier, 51 jaar uit Haaksbergen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, in de agrarische business ook, hè? Ja, ik werk bij uh, dienstregelingen in DEOFTE. Dat is te betalen gaan van economische zaken voor uh, ja, eerlijke. Uh, Die keren de subsidies uit? Ja, voor de boeren. was bezig met de uitbetaling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kijk aan. Ja. Um, we gaan kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebt, Gerard. Um, 84 punten is de hoogste score deze week. Het is woensdag. Nou ja, ja. ik kan een mooie klap maken om daar ja. gewoon keihard overheen te gaan. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie. De Nationale okay. Nieuwsquiz. Milities in het Afrikaanse Mali lijken taaier dan verwacht. Deze moslim-extremisten willen het hele land veroveren... en er een streng islamitische staat van maken. Frankrijk voert het aantal militairen in Mali de komende dagen verder op. Wijst op een, op een grondoorlog, man tegen man. Wat ze nu van andere landen hebben gevraagd... helpen ons spullen in te vliegen. Maar geen denken aan is dat Nederlandse gevechtsgroepen gaat leveren. Veel Malinese hebben nu in ieder geval weer de hoop... dat hun land straks weer één zal zijn. Vive la France! la France! Ja, de internationale gemeenschap mengt zich dus in het conflict daar in Mali. De regering uh, wordt gesteund door Europa, kan je zeggen... Uh, tegen de extremistische rebellen die in het noorden actief zijn. Vraag 1. Nederland wil ook helpen. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Welke collega bekijkt volgens hem momenteel... op welke manier Nederland de juiste hulp naar Mali stuurt? Dus een hmm. collega van een welke minister is dat? Uh, nee, Barry. Dat is Liliane Ploemen, die gaat over de ontwikkelingssamenwerking. Vraag 2. Frankrijk trekt namens de internationale gemeenschap de kar daar in Mali. Er zijn nu al Franse militairen actief, maar er gaan meer soldaten die kant op. Hoeveel militairen stuurt Frankrijk naar Mali in totaal? 1800 zijn er 2500. De president François Hollande heeft toegezegd... pas Mali te verlaten wanneer het land weer veilig en stabiel is. Vraag 3 is de vraag met de kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen... waar het bij hoort. En we willen graag weten welke van die drie het is. De stille kracht blijft in de kou staan. Dat is de... KOP gaat dit over 1. De Wegenwacht heeft door het winterweer de handen vol aan auto's die niet starten. 2. Japanse luchtvaartmaatschappij ANA houdt de zuinige Dreamliners van Boeing voorlopig aan de grond. Of 3. Het geboortehuis van Louis Couperus krijgt maar uh, geen plakketten en het Louis Couperus genootschap is opgedoekt. Dus de stille kracht blijft in de kou staan. Ik ga voor 3. En dat is goed. Het is een artikel in de Volkshand vandaag... en daarin staat dat het Louis Couperus-genootschap zichzelf heeft opgegeven. Ze krijgen geen voet aan de grond bij de eigenaar om een plaquette aan te brengen op het pand. Vraag 4. Dit huis waar Couperus geboren is, doet nu dienst als ambassade. Van welk land is het ambassade? Indonesië? Dat is niet goed. Het is Egypte. Haagse Surinamestraat. Het staat te koop nu voor 2,9 miljoen euro. Vraag 5. We laten een geluidsfragment horen. Wie is hier aan het woord? Het is moeilijk uh, voor heel veel mensen om uh, vrijheid te tekenen. Je kunt natuurlijk het meeste wel tekenen, maar bepaalde onderwerpen zijn de strengste verboden of levensgevaarlijk. Is dat die winnaar van de Inkspotprijs? Maar hoe heet die? Uh, genen? Ja, heel goed. Pieter Genen. Vraag 6: Deze genen tekent onder meer voor trouw, maar daar stond de winnende tekening niet in. In welk medium verschenen de winden de spotprint wel? In welk blad was dat? De NRC? Het was in Vrij Nederland. Het heette Daredevils. En daarop zijn gewone mensen te zien die stunten in het circus. We gaan naar de laatste vraag. Nog vier punten, vrienden. Die kun je ook nog gebruiken. Aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus het gaat om één term uit het nieuwsaanbod. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Um, een onderwerp dus. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Het vorige feest in mijn gemeente... liep volledig uit de hand. Stop. Haren... Project X. Ja. Um, de volgende aanwijzing was geweest... Dankzij drie centimeter won ik. Voor twee punten. Als het koud wordt, begint de strijd tegen Veenoord en Gramsbergen. Ja. Bij jou in de buurt. En uh, voor één punt. Gisteren organiseerde mijn ijsvereniging de eerste marathon op natuurijs. Noordlaren ligt in de gemeente Haren, inderdaad. De, want dat was het antwoord. Noordlaren, laren Helaas. <lacht> Te snel gegokt. <lacht>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 Vandaag luidt de stelling. Rutte moet publiekelijk afstand nemen van de Britse wens voor een status apart in Europa. De Britse premier Cameron die roept in zijn toespraak vrijdag vermoedelijk op voor minder Europese bemoeienissen met Groot-Brittannië. Dat de toespraak in Nederland is, moet premier Rutte er op voorhand al afstand van nemen, vindt de P van A. Nou, wat vindt u? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag nu. Rutte moet publiekelijk afstand nemen van de Britse wens voor een status aparte in Europa. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent, u mag ook gratis bellen. Nummer is 0800 1101. U kunt naar de website www.stand.nl. en als u Twitter het eens of oneens doet het met @standpunt. Terug bij Gerard Kortier, 51 jaar uit Haaksbergen. Dat ging niet helemaal lekker, hè? Nee, ik uh, ben niet echt, uh, echt tevreden, man. <laughs> nee, die laatste is altijd de gok, hè? Uh, ja, ja, je ja. kan er heel snel bij, ja. dan heb je gelijk vier punten in de knip, uh, als het goed is tenminste. Maar ja, nu, net iets te snel. Als je die tweede aanwijzing had geweten, ja, als dat... we had gehoord, had je waarschijnlijk wel geweten. Uh, nou ja, het is niet anders. Nee. Um, twee punten, dat betekent dat we het niet gaan redden om aan 84 te komen, want dan moeten er 42 goed zijn, dat gaat gewoon niet lukken. Maar we gaan toch kijken hoeveel je komt. Daar komen de vragen. De Nationale nieuwswiss. Welke Nederlandse stad is het afgelopen jaar het meest gegroeid? Utrecht. Goed, welke AZ-speler wil deze winter naar PSV? Is goed. Hoe heet de omroep die toch programma's gaat ondertitelen voor Doven? B Max. RTL. Welke partij gaat oude moties van Diederik Samson opnieuw indienen? GroenLinks. Dat is goed. Italië heeft haar diplomaten teruggetrokken uit welke stad? Mm, stop. Benghazi. Hoe heet de vrouw die gisteren de eerste marathon op een natuurreis won? Huisman. Goed. KLM gaat samen met Etihad dagelijks verluchten verzorgen naar welke stad? Abu Dhabi. Dat is goed. Welke Franse autobouwer ontslaat 7500 werknemers? Renault. Goed. Ongeveer 230 hoogleraar van de UvA zijn ziek geworden na een etentie in welk hotel? Uh, Hilton. Krasnapolski. Hoe hoog is de boete die de Royal Bank of Scotland voor de Libor-fraude kreeg? Heel hoog. Ja, is goed. In welk land? 600 miljoen was het. Heeft een schoonmaakster een trein gestolen en een huis In Zweden, in Stockholm. Nee, in Noorwegen was het. Hoe heet de vastgoedman... waarvan het OM bijna 26 miljoen euro foutverdiend geld eist? Dat is goed. Voor werklozen, in wat voor beroepsgroep... wil de PvdA meer steun? Uh, stop, Harry. Piloten. In welk land gaat Chrysler Jeeps produceren? In Nederland. In China. Hoe heet het filmdebuut van Jules Deelders dochter Arie? Peri. Toegetakeld door de liefde. Welke Nederlandse voetballer heeft voor ruim een miljoen euro een appartement in Rotterdam gekocht? Robin van Persie. Dat is goed. Welke partij vindt dat Fred Teven een te lakse houding heeft ten opzichte van de TBS'ers? Uh, de SP. Dat is de PVV. Welke Amerikaanse staat heeft de wapenwet drastisch verscherpt? New York. Dat is goed. En wie wordt de stationsvoice van 100% NL? Geen idee. Nee. Irene Moors is het. En, en Joost Griffioen Dat had ik helemaal knap gevonden nee. dat je die had. <laughs> okay. uh, wat zijn er een man en een vrouw daar? Nou, okay. we wisten eigenlijk al dat het moeilijk was. Maar okay. je, hebt, ik vind toch, je hebt wel laten zien dat je echt wel het nieuws gevolgd hebt. Dus daar lag het helemaal niet aan. Uh, tien uh, zijn er goed. Uh, Zweden over de trein was goed. Oh. Oh, ja, volgens mij ook. Was... Nou, wat goed, dan stond het antwoord hier fout. Oh. E, er stond hier in Noorwegen. En uh, die van heel veel, uh, die hebben we ook goed gerekend. Die 600. <laughs> okay. um, je krijgt van ons het normale prijzenpakket mee naar uh, Haaksbergen. Kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En doe gewoon over een tijdje nog een keer mee. Ja, doe. Tot ziens. Ja, dankjewel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV.